gevaarlijk kunnen zijn of opnieuw maatschappelijke onrust veroorzaken? Ja, ik heb die uitspraak gelezen van de regering, ja. Maar ik zal volgende week een, een nieuwe beslissing nemen. En dan hoort u weer van mij. Hoeveel ruimte heeft u om af te wijken van uh, het advies van de uitspraak? Ik kan een nieuwe beslissing nemen naar de omstandigheden van het moment dan. Dus de volgende week de stand van zaken op dat moment. Het klinkt nog niet heel erg alsof u staat te springen. Het nog niet zo ver dat u zegt hij kan een proefverlof. Dat heeft u goed begrepen. Welke, welke redenen zouden er kunnen zijn om dat proefverlof niet toe te staan? Nou, die, die noemt de RSJ ook zelf in de uitspraak natuurlijk. Dat kan maatschappelijk onrust zijn. Gevaar voor de openbare orde. Gevaar voor de gedetineerde zelf. Gevaar voor de familie van de gedetineerde. Er zijn allerlei omstandigheden waar je dan aan kunt denken. En op het moment van de beslissing ga ik dat opnieuw wegen. Dus we gaan, uh, we gaan het opnieuw bekijken. Ben je ongelukkig met deze uitspraak? advies dat de terugkeer naar de maatschappij... een goede terugkeer naar de maatschappij... dat die boven de maatschappelijke onrust gaat. Ja, dat heb ik gelezen. Maar misschien is een goede terugkeer naar de maatschappij kan dat ook binnen de inrichting worden gegarandeerd. Dus dat zullen ook de dingen zijn die we mee moeten wegen. Bent u ongelukkig met deze uitspraak? Ach, dat is een onafhankelijk orgaan wat we in het leven hebben geroepen. De hoogste penitentiaire uh, beslissingen worden hier genomen door de Raad voor de Sanctietoepassing. En u zult begrijpen dat, uh, dat het standpunt van de overheid van mij niet was dat, uh, dat ik dat graag had. Dat u... Dus u bent ongelukkig met deze uitspraak? Ja, dat is een emotionele waardering. Ik, ik ga gewoon een nieuwe beslissing nemen op de omstandigheden en die Maak ik u volgende week bekend. Als hij nou wel met proeven lost... De Teven is dat rechtstreeks vanuit Den Haag... via de microfoon van Marcel Bril. Ja, hier aan tafel nog altijd Ilan Sluis. Uh, onze verslaggever justitie en politie. Ilan, uh, hij gaat zich beraden. Dat is wat er ook zo'n beetje verwacht werd. Hè. Hij gaat er niet zeggen van, uh, ik ga ermee akkoord. Ik wil nee, ook niet zeggen dat hij er ongelukkig mee is. Hè? Nee, maar goed, dat is hij uh, ongetwijfeld wel. De TV heeft natuurlijk al eerder gezegd... dat hij vindt dat volkort van Geen niet op uh, proefverlof mag. Uh, en hier ligt toch wel een stevig oordeel... hoor, van de, van de Raad voor de Strafrechtstoepassing. Um, en hij heeft eerder natuurlijk die maatschappelijke onrust ingebracht... ook in deze procedure. En de Raad zegt eigenlijk in, in zijn oordeel... nou ja, dat is mooi uh, en aardig... maar um, uh, zijn terugkeer in de maatschappij... prevaleert boven die maatschappelijke onrust. Ja. Dus hij zal toch wel met nieuwe argumenten moeten komen... Om trend die maatschappelijke onrust... om uh, een, een beslissing om hem niet met proefverlof te laten gaan... Uh, nou ja, goed, goed te kunnen motiveren. En daarvoor heeft hij in ieder geval nog... tot volgende week de tijd om, om daar een beslissing over te nemen. Je had het over maandag of zo dat hij uh, een neemt. Volgende week nemen. maandag tien uur heb ik hem horen zeggen. Ja. Oké, okay, wachten we dat uh, af. Dat was uh, staatssecretaris Steven. Over het... Uh, Proeverlof Niet het proefverlof dat Volkert van de Graaf gaat krijgen, maar over het advies dat is gegeven over uh, dat uh, proefverlof door de uh, Raad voor de Strafrechtstoepassing. Tot zover deze extra uitzending. Elke dag dat de politiek er hier niet in slaagt om een oplossing te bereiken blijven mensen onzeker. Dit is de dag. Een tafel met spraakmakende Nederlanders over het nieuws van de dag. Kijk, je moet natuurlijk als premier wel positief zijn en zeggen... het gaat goed komen. met boeiende verhalen van gewone mensen. Dat roept toch altijd uh, gevoelens op en ook heel veel emotie. En vonkende meningen. Maar ik denk dan, jongens, hou eens op met dat spel en ga nu je zaken doen... want allerlei mensen komen hier in het echte leven in problemen. Vanmiddag, van twee tot half vier, in Dit is de Dag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1 met Felix Meurder. Zometeen in de gids.fm de groeiende armoede onder huurders. Het NOS Journaal met Doron Megens. Volger van de Graaf, de moordenaar van Pim Fortuyn, mag met proefverlof. Dat heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing bepaald. De uiteindelijke beslissing daarover wordt genomen door staatssecretaris Steven. Die gaat erover nadenken, zei hij zojuist op deze zender. Teven vindt nog steeds dat de mogelijke maatschappelijke onrust in de maatschappij zwaar moet wegen. De VVD in de Tweede Kamer verwacht van staatssecretaris Teven... dat hij proefverlof voor Volker van der Graaf opnieuw zal weigeren. Proefverlof zal tot zoveel maatschappelijke onrust leiden... dat wij van harte hopen dat Teven een verzoek zal afwijzen, zegt een woordvoerder. Ook de PVV doet een dringend beroep op de staatssecretaris... om Van der Graaf onder geen enkele voorwaarde op proefverlof te laten gaan. Kamerlid Helder wijst erop dat Teven eerder heeft gezegd... dat de moordenaar van Fortuin niet vervroegd in vrijheid zal worden gesteld. De PVV verwacht dan ook van de staatssecretaris dat hij zich een vent toont en zijn rug recht houdt, zegt Helder. Vijf bemanningsleden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... zijn in Rusland aangeklaagd voor piraterij. Het gaat om bemanningsleden met de Braziliaanse, Britse, Russische... Finse en Zweedse nationaliteit. Die kunnen 15 jaar cel krijgen. Bij elkaar dertig activisten en bemanningsleden van de Arctic Sunrise... werden vorige maand opgepakt... bij een protestactie tegen oliewinning in het Noordpoolgebied.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 Het aantal ww uitkeringen voor 55-plussers is het afgelopen jaar met 23.000 gestegen tot 102.000. 55-plussers zitten gemiddeld drie keer zo lang thuis als jongere werkzoekenden. Het weer eerst zonnig met in het zuiden wolkenvelden. In het loop van de dag overal bewolkt, hier en daar stevige oostenwind. Blijft droog, 14 tot 17 graden wordt het. Morgen afwisselend zon en wolken en tot de avond droog. Maar morgenavond en vrijdag soms regen. Verkeersinformatie bij de ANWB zit van der Velden. Er is een aanrijding geweest op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor tussen knopen de Ridderkerk en de Van Brinden-Noordbrug 4 kilometer. Daarbij zijn ook gewonden uh, tussen knopen de Ridderkerk en de Van Brinden-Noordbrug... zijn twee rijstroken dicht op de hoofdrijbaan. Er blijft er maar eentje open. Hoe sterk is Obama? Dat zo. Ik ben Hans Dulver, tenor saxofonist. Met een swingende rechter hersenhelft. De kant voor creatief zijn.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 de Gids.fm met Felix Meurders. Goedemorgen, we hebben een minuut of zeven vertraging... maar dat gaan we inlopen voordat het twaalf uur is, dat beloof ik u. Ruim een kwart van de huurders in de sociale woningbouw... leeft onder de armoedegrens. En volgens onderzoek gaat het aantal nog flink stijgen. Dat zijn dan de kille cijfers, maar ook het verhaal erachter is verbazingwekkend. Zonder huurders er echt in te betrekken... hebben de corporaties een akkoord gesloten met het kabinet. Met als resultaat dat de huren onevenredig omhoog gaan. De voorzitter van de Woonbond, Ronald Paping... en het Tweede Kamerlid voor de PvdA, Jacques Monage... gaan er zo over in gesprek. En hoe lang hebben we nog hosties? De hostiebakker in Sint-Michels-Gestel beleefde gouden tijden... toen zijn hosties wereldwijd afzet vonden. Maar de interesse neemt af. En app je nou? Zo heet het nieuwe album van Tin Man en de Telefoon. En het is geen gewoon album, het is een app die je kunt downloaden. En vervolgens kun je niet alleen aan de muziek van een trio luisteren... maar je kunt er zelf aan meeproduceren. En als u bent van het multitasken, surf naar degids.fm. Het zal u niet zijn ontgaan. Er is nog steeds geen overeenstemming in het Amerikaanse parlement over de begroting. Dus de shutdown in de Verenigde Staten duurt voort. Alle niet-essentiële overheidstaken zijn stopgezet. Al voor de tweede achterinvolgende dag. En de vraag is nu wie er als eerste buigt. Ik zeg: Obama houdt zijn poot stijf. Waar of niet waar? Waar. Kirsten Vadel, hij is, is een staflid van uh, de eerste presidentscampagne van Obama. Mevrouw Vadel, Obama laat nu zijn tanden zien. Wat moet ik daarvan denken? Uh, ja, hij ja, heeft zijn tanden zien en uh, hij houdt gewoon zijn poot stijf. Uh, hij heeft in feite gezegd, letterlijk zelfs... Uh, ik onderhandel niet met een pistool tegen mijn hoofd. Dus hij zal zeker niet uh, terugtrekkende bewegingen maken. En hij laat het spel gewoon uitspelen en ja, de grootste kans is... Uh, dat de Republikeinen de schuld gaan krijgen van het feit dat de overheid nu dicht is. En dat blijkt ook uit vrijwel alle peilingen die nu worden gedaan. En dat komt ook vanwege het feit dat de Republikeinen nog steeds die zorgverzekeringswet van Obama aanvallen: Obamacare? Hè? Ja, wat zij willen is, uh, ze zeggen wij kunnen de begroting voor het komende jaar pas goed op het moment dat Obama op zijn minst Obamacare een jaar uitstelt. En het meest bizarre van dit hele verhaal is, is dat die begroting helemaal niet van invloed is op Obamacare. En Obamacare is dan ook gisteren gewoon van start gegaan. Dus het onderhandelingsmechanisme wat ze denken te gebruiken, ja, dat kunnen ze hier niet eens voor gebruiken. Dan nee. nou gaat het erom wie het eerste met zijn ogen knippert. Heeft Obama wel de persoonlijkheid om het hard te spelen? Uh, nou, ik denk dat het belangrijkste is dat hij wel de positie heeft om het hard te kunnen spelen... Ja, als je naar zijn persoonlijkheid kijkt, is het een ander verhaal. Hij is natuurlijk iemand die in het beginsel altijd zo lang mogelijk probeert uh, partijen onder tafel te houden om met ze te praten. Um, dat kan soms zo lang duren dat je denkt van ja, waar ben je nu nog mee bezig? Want de Republikeinen zeggen in feite toch per definitie van nou ja, wat je ook wil, wij willen het tegenovergestelde. Um, maar in dit geval ja, maakt het eigenlijk niet eens zoveel uit... want hij zit gewoon ja, eigenlijk op een soort troon van, nou ja, kom maar op. Uh, en dat is een beetje dezelfde situatie uh, als Bill Clinton uh, een jaar of vijf... een wisselt zo tussendoor, hè. Kan Obama... Ach, nee. Is dat een, een figuur dat moeilijk besluiten neemt? Sorry, nog een keer? Zeg maar even tegen die uh, andere die belt. Oh, die hangt erop, gelukkig. Is het iemand die moeilijk besluiten kan nemen, Obama? Oh, dan is ze helemaal weg. <laughs> nou, dan zijn we gauw klaar. Hartelijk dank. Applaus die halen we de verloren tijd wel in natuurlijk. Kaas, bloembollen, pootaardappelen. Allemaal bekende Nederlandse exportproducten. Maar wist u dat ook Nederlandse hosties de hele wereld overgaan? Het gaat om miljoenen exemplaren die bijna allemaal gemaakt worden... in een hostiebakkerij in Sint-Michelsgestel. Maar de vraag is hoe lang de hosties nog van de band rollen... want de interesse neemt af. Verslaggever Robert-Jan Boy duikt in de wereld van de hostie. Dus dit is nog slap... Dit is bros en om ze uit te kunnen stansen, ja, ja. gaan we ze zo dadelijk bevochtigen. Ja. Als ze goed bevochtigd zijn, dan kunnen we ze uitstansen. Ja, zo krijg je op deze mooie ochtend uh, Hostilis. Hoe ja. wordt nou eigenlijk een hostie gemaakt? Een hostie wordt gemaakt van uh, water en bloem. Dat is het enige ingrediënt. Rita de Wert staat hier in uh, witte stofjas. En, Als je in de flits kijkt, zou je kunnen zeggen van... Hey, Bulkt het hier nou van de priesters die, die aan de gang zijn? Nee, nee. Hier zijn nee, geen nee, nee, nee. religieuze meer, uh, meer in dienst. Helemaal nee. geen religieuze meer? Nee, nee. nee. Er wordt hier keihard gewerkt. Het is een soort werkplaats. Ja, het is, nee. uh, wij, ik heb 15 uh, cliënten vanuit Kentalis hier. Uh, die een zeer zinvolle dag besteden hier. Een, een dove, doven dove instituut. Dove, dove, slechthorende. Instituut, ja, dove, slechthorende instituut. En ik heb hier dan 15 mensen in dienst. Ja. die naast hun uh, auditieve beperking ook nog een. Uh, een ja. vorm van autisme hebben of een uh, gedragsstoornis. Doe maar vertellen, Gloria, waarom. Gloria hoort niet zo goed. Gloria ja. hoort niet. Nee. Gloria. Dit is voor ja. de... Doe even vertellen wat jij aan het doen bent. Ja. De, de, de. Het is een enorme Gloria soort pannenkoek. Het is een witte pannenkoek die we hier zien. Die. Er zijn kleine pannenkoekjes in. Daar zit een Gefreesd. gravering. Zit zit al gelijk ja. in gebakken. En, ja. straks, en straks als ze bevoegd zijn... kunnen we die gravering specifiek... Kunnen we precies uitstaan ze. Zullen we even kijken naar uh, andere machines? Want uh, dit lijken wel een soort tostiijzers die we hier, hier zien. Ja, klopt. En er zijn ja, ook mensen toch, die denken ja. dat wij hier met poffertjespannen staan poffertjespannen, te bakken. Poffertjespannen, ja. Maar dat, dat bedoel is, ik. Nee, nee, dat is natuurlijk niet. Hier, weer hier vier, zijn we weer vierkante stukken papier lijkt het wel. Ja. Het is eigenlijk een uh, wafelbakmachine. Uh, ja. In principe is dit een ijskoolwafelmachine die ze voor ons omgebouwd hebben tot ja, hostiebakmachine. Even kijken, er komen ook allemaal geluiden vandaan. En drukgeluiden lijken het wel. Ja, ik begrijp dat al die, die hosties die hier gemaakt worden de hele wereld overgaan. Ja, ik heb tot export Amerika, ongelofd. Engeland. Uh, ja. Ik heb nu weer een grote, gisteren een grote zending weggedaan naar Suriname, naar Parimaribo. Miljoenen exemplaren. Ja, 40 tot 45 miljoen hosties per jaar. Hoe komt dat Nederland zo'n hostie-exportland is? Hoe komt dat... Ik denk van oudsher. Ja? Ja. Rita ja. trekt de schouders een beetje op. <laughs> Ik ben 38 jaar hier, maar ja goed, de hostiebakkerij bestaat al vanaf 1844. Ja. Dus eh... Uh... Even kijken wat hier nou gebeurt. Oh, hier worden ze een soort uitgesneden lijkt wel. Ja, hier worden grote hosties uitgestanst. ja. Gaat het goed, uh, mevrouw? Ja, prima. Ja? Ja hoor. De hele dag dit werk doen? Nee, nee, nee, Hè? nee. om en om. Wat, wat gebeurt er nog meer dan? Ik moet eigenlijk daar aan de bak komen. Er wordt, er, wordt om, om het, er wordt wel steeds afgewisseld, ja. anders zouden ze heel de dag hier moeten zitten en om het half uur wordt er gewisseld. Ik pak even Geen een klein. dit is al het vormtje, een rond vormtje. Dit is de priesterhostie. Ja. De priesterhostie. Deze is nu klaar voor, om in de bussen te doen ja. en uh, te verzenden. Gewoon een wit, uh, wit, wit hostietje, laten we zeggen. Ja, met deze. En zonder aardbeismaak. Zonder, ja, zonder zonder. zonder. De worden ja, nee, nee, wij gemaakt, moeten, hebben we begrepen. Wij moeten ze zo, zo, zo natuurzuiver mogelijk houden. En dan moeten we het alleen met water en bloem doen. Van wie moet dat? Van de Nationale Raad voor Liturgie. Dat zijn de voorschriften, ja. Strenge controle? Maar strenge controle niet, maar er zijn wel, die voorschriften zijn er wel. Want het is het lichaam van Christus. Ik weet Christen. dat er vanuit Polen hosties ja. in uh, deze kant op komen... waar niet alleen water en bloem, maar ook niet alleen smaakje... maar ook nog andere ja. ingrediënten zijn toegevoegd. En Zijn er nog meer voorschriften dan, dat je er geen smaak aan mag geven? Is er nog meer? Nee, nee. verder ja, eigenlijk. Moet het niet. Nee. Maar het is het lichaam van Christus natuurlijk, hè? Ja, ja. ja, ja dat, dat, wordt het. dat wordt, dat, oh, hier wordt het hier niet, ja. maar... Dan moet ja. de priester er nog even overheen ja. gaan, zeg maar. Ja, ja. ja. Hoe lang blijft die nou nog bestaan? Te... Nou, ik hoop nog heel lang. Het, ik hoop nog het, het, het heel gaat lang. minder hè? Ja, want ik, ik zeg al net, we hebben uh, nu een, een, een productie van 40, 45 miljoen hosties per jaar. Maar toen ik hier kwam, 38 jaar geleden, zaten we op 180, 190 miljoen hosties per jaar. Ja, en hoe komt dus, dat dat het zo minder gaat? Ja, de vergrijzing, de ontkerkeling ja. en ja, de opkomst van de lage loonlanden. Oh, ja. ook op dat gebied? Ja, van daaruit komt de concurrentie. Maar ja... Misschien kun je altijd nog een poffetjeskraam beginnen? Nou ja, in ieder geval of ijskoolwafeltjes of uh, toosjes. Of... Kijk, en ik heb hier die 15 mensen, die hebben hier een, uh, een hele fijne werkplek. Ja. En om dat te, te, te kunnen continueren, moeten we toch eens kijken of we dan uh, in de toekomst nog andere producten... Maar daar zijn we ook al mee bezig hoor. Daar, uh... Even kijken wat die mevrouw uh, daarvan vindt. Mevrouw? Het zijn nu hosties, maar straks kunnen het ook ijsko worden. Is dat ook goed? Ja, dat is mij prima. Als ik maar werk heb. Hè? Ja, ja maar... toch? Succes. Dankjewel. Ik proef even een stukje. Doe maar. Eventjes, uh... Heerlijk. Welkocht? Nou, het smaakt eigenlijk. Uh, je proeft weinig eigenlijk. Ja, maar het is toch wel lekker. Er moet eigenlijk een ijsje tussen dan. Hè? Dat is een goed idee. <lacht> een hostie-ijsje. Ja, dat bedoel ik. Verder gewerkt dan. Zit de weg door u met verslaggever Robert Jan Boy in de Hostiebakkerij in sint michels Gestel. De .fm. Veel huurders hebben de afgelopen tijd te maken gehad met huurverhogingen. En de woonlasten gaan de komende jaren nog verder stijgen. De Woonbond, opkomend namens de huurders onder andere, trekt nu aan de bel. De bond verzet zich tegen de verhuurdersheffing voor coöperaties... die voor een groot deel zal worden afgewenteld op de huurders. Over de positie van mensen met een huurwoning praat ik met Ronald Paping. Hij is directeur van de Woonbond en het PvdA-kamer Jack Chuck Mounash. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Paping, u bent onderweg naar een uh, studio in Amsterdam. Hoe ver bent u daar nog vandaan? Nou, ik dacht nog een minuut of drie ervan aan. Gaat u hardlopen of doet u rustig aan? We nou, ja, te u willen, gaan vanwege de moeilijke vragen die ik u ga stellen. Hij gaat voor de televisie komen natuurlijk. Ja, ja, nee, u bent nog niet in beeld, kan ik u melden. Maar dat komt zo wel. Die verhuurdersheffing uh, legt u nog eens in, in het kort uit... tijdens het lopen, waar het over gaat. Nou, dat gaat om een uh, heffing op het huren... ...voor verhuurders van gereguleerde woningen... ...en die moeten een heffing betalen... ...die oploopt naar 800 euro per jaar per woning. Wie moet dat betalen? Wie moet dat betalen? De verhuurder moet dat betalen. Ja. Maar vervolgens is politiek geregeld... ...dat die verhuurder dat weer kan afwentelen op de huurders... ...door hoge huurverhogingen. Ja. Dus per betalen gewoon de huurders de heffing. En u maakt zich boos over die deal... ...die zou zijn gesloten tussen de koepel van woningcorporaties, EDES... En het kabinet. Waar richt die boosheid zich vooral op? Nou, die richt zich eigenlijk op twee dingen. Ten eerste procedureel. Het is heel raar dat uh, het kabinet afspraken maakt met de verhuurders. waar vervolgens de rekening bij de huurders wordt gelegd. Hè, dat vind ik een, een niet nette manier van, uh, van doen. Dat is één. En twee is natuurlijk de inhoud van die afspraak. Dus, Speel ik ons volstrekt niet aan. Want die verhuurdersheffing. Uh, ja, die is, wat ons betreft, echt onacceptabel. Onrechtvaardig naar huurders uh, toe. En ook nog dus voor de woningmarkt, want er wordt niet meer geïnvesteerd in, uh, in de huursector. Ik ga even rustig uh, praten met Jacques Monage, die zit in uh, de studio in Den Haag. Ik zit en rustig, ja. Dan kunt u, uh, kunt u op uw gemak doorlopen naar Studio de Smet ja. in Amsterdam. Is goed. Meneer Monage, uh, kamerlid van de regeringspartij PvdA, is de Woonbond terecht boos? Nou, niet helemaal. Ik kan me voorstellen dat ze boos zijn op, op de corporaties op Edes. Uh, omdat men daar in het verleden uh, afspraken mee heeft gemaakt. Maar het verhaal is niet helemaal, helemaal compleet. Want wat, uh, wat erbij hoort is dat juist voor de lage inkomens... en de lage middeninkomens er, er uh, meer dan 400 miljoen extra een huurtoeslag is. Dus het, het, het feit dat de, de lage inkomens, de huurders uh, de rekening betalen... is, is, niet, is gewoon feitelijk niet juist. Dat is één. Het tweede is, en, en daar zou de Woonbond ook een actieve rol in kunnen spelen... is dat. Corporaties Zo'n zo 800 miljoen per jaar aan, aan inefficiëntie uh, kwijt zijn. Dus uh, dat wordt ook door Ede zelf uh, onderkend. Ook on, on, uh, onderzoek, recent onderzoek van de Universiteit van Groningen laat dat zien dat dus er gewoon een, niet zo goed zijn georganiseerd. Ja, dat er een miljard verspeeld wordt. Nou ja, dus 800 kan, miljoen je hoeft, hoeft dat, nog geen miljard. Nee, nee, maar goed. Dus, maar de, de, dus tussen, laten we zeggen, tussen wat mij betreft 800 miljoen, ik vind het prima. Uh, dat kan bespaard worden op te hoge inkomens, op, uh, op inefficiënt bouwen, op te veel personeel. Nou, dat, dat soort zaken zijn corporaties die gelukkig druk bezig om, da om daar een beetje de tering naar de neering te zetten. Maar als je dat dus efficiënt organiseert, hoef je de huur ook niet te verhogen. Dus ik hoop ook dat de woonbond met haar huurders kritisch kijkt naar hoe de bedrijfsvoering bij corporaties georganiseerd is. Meneer Papingen, ik kom toch even bij u terug, want 400 miljoen extra aan huurtoeslag is er uitgetrokken door het kabinet. Dat is kennelijk voldoende. Nee, er is 400 miljoen uitgetrokken om de effecten van de hoge huurverhoging die met deze deal te maken hebben, om die te compenseren. Is dat niet hetzelfde dan? Uh, Nee, dat is niet hetzelfde, want dat betekent dat nog steeds heel veel huurders uh, te maken hebben met hoge huren. Dat geldt in ieder geval voor alle huurders die net boven de huurtoeslaggrens zitten. Maar ook voor ontvangers zelf geldt dat uh, de huren steeds duurder worden. Want de huurtoeslagcompensatie, zou ik maar zeggen, die compenseert niet volledig. Uh, veel huurders krijgen te maken met kwaliteitskortingen. We zien dat alle nieuwe huurders te maken hebben met torenhoge huren... Uh, dus uh, ja, meneer ik kan niet zeggen... dat hij uh, hiermee de, laatste, de huurders met de laatste inkomens uh, beschermt. En kijkt u eens naar de bedrijfsvoering van al die corporaties... want daar deugt helemaal niks van. Ja, dat is... Uh, nou, ik weet niet of er niks van deugt. Ik nee, denk dat daar wel winst uh, te halen is. Uh, maar dan betekent het ook wel dat je andere afspraken moet maken. Dan moet je niet de afspraak maken wat het kabinet heeft gedaan... dat de verhuurders de hele verhuurdersheffing kunnen verhalen op de huurders. Dat is ook niet gezegd. die 800 miljoen terecht is... Nee, dan had u ook politiek, meneer Monas, moeten afstreken dat maar de helft van die verhuurdersheffing ten laste van de huurders komt. En de rest ja, maar, maar, gewoon haalt uit de inefficiëntie. Ja, kijk, de Woonbond heeft daar, heeft daar zitten slapen de afgelopen jaren... en heeft ook verzaakt corporaties daarop aan te, aan te spreken. Maar u bent er is, ook nee, maar er is, er om de huren te beschermen, ja, meneer Monarch. Ja, is, maar daarom zeggen wij ook van, is er een goede huurbescherming? Zorg dat er een royaal budget uh, voor extra huurtoeslag uh, ter beschikking komt. De corporaties hoeven de huren niet te verhogen met een bepaald percentage. Dat mogen ze. En wij zeggen, dat is voor een deel ook niet nodig... als je veel efficiënter met je, met je organisatie omgaat. Ja. Het tweede is... We hebben ervoor gezorgd dat er inkomensafhankelijke huren zijn. En wat je daar ziet, is dat de corporaties de huren voor de hoge inkomens... van mensen met meer dan 43.000... die eigenlijk ergens anders zouden moeten gaan wonen... dat, die, dat ze daar de huurverhogingen niet worden doorgevoerd. Dus het zou ook goed zijn als de woonbond corporaties daarop aan zou aanspreken. Ik ga dat ook doen hier in de Tweede Kamer. Waarom verhogen jullie niet de huren van de mensen... die eigenlijk met een te hoog inkomen in huurhuizen maar zitten? Toch alles en dan hoef, je, dan hoef je de huur ook bij de lagere minder te verhogen. 28%, en ook daar hoort... 28 van de huurders in sociale huurwoningen leeft volgens de sociale een cultureel planbureau, dat is toch geen misselijke instantie ja. onder de armoedegrens. Ja. En, en, en volgens datzelfde onderzoek stijgt dat alleen nog maar. Nou, daar maak ik me ook grote zorgen over. Daarom ook dat grote budget aan huurtoeslag vrijgemaakt. Daarom heeft dit kabinet dit jaar ook nog eens een keer boven 110 miljoen extra... aan huurtoeslag uit, uh, uitgetrokken om daar wat aan te doen. Er is daarnaast een armoedebeleid. Uh, daarnaast is het zo dat we uh, 400 miljoen extra hebben uitgetrokken... nu dit jaar in het energieakkoord... om woningen energiezuiniger te maken. Het zijn niet alleen de huren, meneer Meurders. Het is met name ook de energierekening die daar uh, parten speelt. En die moet naar beneden. We zien vandaag al dat de energierekening naar beneden gaat. He. Leest u tekst bladzijde 108. De energierekening gaat omlaag. Uh, maar ook in het energieakkoord krijgen de corporaties er 400 miljoen bij om die woningen energiezuinig te maken. Zodat de energierekening van huurders naar beneden gaat. Het kan misschien allemaal wel een beetje efficiënter bij die woningcorporaties. Waardoor er 800 miljoen uh, ja, opgeleverd zou kunnen worden op deze manier. En bovendien die 400 miljoen extra aan huurtoeslag. De energierekeningen die omlaag gaan. Meneer Paping, u moet het niet zo zwaar inzien. Het klinkt allemaal te mooi om waar te zijn en dat is het ook. Wij zien uh, dat met betrekking tot energiebesparing op dit moment de investeringen volstrekt inzakken. We hebben daar afspraken over gemaakt met de corporaties. Maar die komen ze gewoon niet na. Dat en komt die... vaak omdat de huurders het niet willen. Dat komt niet vaak omdat de huurders het niet willen. Dat is echt niet waar. Echt wel we, waar. Hebben daar, nee, we hebben ook met de woonlastenwaarborg gezorgd... dat er heel veel draagvlak bij huurders uh, komt. Dat is niet het probleem. Mijn dat vast, geven de verhuurders zelf Heren, heren, heren, heren, heren. Ja, meneer, meneer, heren. Wat ik van corporaties nee, nee, hoor... Meneer Mounash, meneer Paping heeft het woord. Precies. Dat lijkt me ook het beste. Nou... Ik hoor, van ik hoor van corporaties niet de klachten dat de huurders niet willen. Wij hebben onderzoek gedaan voor de zomervakantie. Dat zijn harde feiten, meneer Monaus, bij de verhuurders. Waarbij meer dan de helft aangeeft dat ze door de verhuurdersheffing... de energiebesparende plannen niet kunnen, uh, niet kunnen uitvoeren. Die hebben het niet over klagende huurders of verzettende huurders. Die hebben gewoon de financiële middelen uh, niet. Dus dat is volstrekt helder. En er zal best wel eens een keer een huurder zijn die, uh, die protesteert... of een huurdersclub die protesteert tegen... Maar onze ervaring als Woonbond is dat als de plannen goed zijn en als er een woonlastenwaarborg is, dat de huurders de garantie hebben dat ze er vooruit gaan, dan, uh, dan is het verzet niet bij de huurders. Meneer Manas, uw reactie? Ja, uh, het verhaal dat meneer Meurs. Ik spreek met, uh, bijna elke week met wel drie, vier corporatiedirecteuren op werkbezoeken of hier. En ik krijg dus daar een ander verhaal te horen. Wij zullen, een een als, boel, als, wij zullen dus ook als Partij van de Arbeid uh, zorgen dat die regel wordt aangepast. Want verduurzaming, het naar beneden brengen van de energierekening, dat is cruciaal. En dat is, we horen nu te vaak dat huurdersorganisaties daar niet aan willen. Maar dat is niet. De kern van het punt is dat juist in dit kabinet niet bezuinigd op de huurterslag. Er heel veel huurtoeslag bij komt. Dat we door het energieakkoord krijgen corporaties er 400 miljoen bij om de. En om de woningen ja, in te maken. En daarmee, ja, oh, wij, wij ontvingen mails van, van luisteraars... dat meer, meer het woord krijgt, dan... Nou goed. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Oh, ik ja. hou dat, ik dat nee, heel, maar, echt goed, goed in de gaten. hoor. Wacht, ik snap dat, dat het moeilijk is voor de PvdA om het allemaal ja. uit te leggen, maar uh, het is, dan moet je niet zo... Uh, meneer Paping, ja, wij ontvingen mails van luisteraars over de koopkracht van huurders. En die mails hebben we u voorgelegd. Huurverhogingen worden niet meegenomen in het koopkrachtplaatje, zeggen de afzenders. Klopt deze bewering? Dat klopt. De huurverhoging komt alleen terecht bij de huurders, maar die wordt uitgesmeerd in het inflatiecijfer op alle inwoners in Nederland. Dat betekent dat de inflatie voor huurders veel hoger is dan het inflatiecijfer suggereert. Meneer Monasch, ik ga u het woord geven. Klopt die bewering? Nou, daar, is, daar, daar hebben wij ook vragen over gesteld. En uh, dat betekent dus dat de corporaties daar... Uh, waarschijnlijk te veel inflatiecorrectie hebben. Dus wederom zeg ik tegen, tegen de heer Paping... spreek daar de corporaties op aan. Wees als woonbond veel actiever richting de corporaties... hoe ze hun efficiëntie op orde krijgen... hoe ze hun bedrijven op orde krijgen. Want als ze te veel inflatiecorrectie krijgen... betekent dat ze geld overhouden. En hoeven de huurders minder maar, omhoog. Maar, meneer dus daar, Paping heeft daarin, het ook over het feit... dat, dat het ja. wordt uitgesmeerd over alle Nederlanders... Hè, qua koopkrachtplaatjes, althans voor groepen Nederlanders die het betreft... en niet... Uh, wordt uitgesplitst naar huurders en mensen met een eigen woning. Ja, dat ja maar dat, wat, ik, wat ik net zeg is: van als corporaties te veel inflatiecorrectie zouden krijgen in. Uh, in, de, in de huur, spreekt daar de corporaties op aan... en zorgt dat ze de huren en minder verhogen. Die, al, die ruimte is er volop. Alleen ik merk dat er helaas zo weinig gebruik van uh, wordt gemaakt. Het zou Paping, goed zijn als de woonband zich daar actiever in op zou stellen. De meneer Paping, een luisteraar schreef ons dat uh, haar huurtoeslag werd gekort... omdat er kind wat ging bijverdienen... terwijl kinderen van mensen met een koopwoning ongestraft kunnen bijverdienen. Is dat juist? Ja, dat, dat klopt. Uh, als je in een koopwoning zit, dan kom je veel eerder uh, kom je in aanmerking voor toeslagen, want je belastbaar inkomen wordt verlaagd met de hypotheekrente. Uh, uh, aftrek, zou ik maar zeggen. Uh, maar voor mensen die uh, huurtoeslag ontvangen... en een inwonend kind hebben die wat bijverdient... die kunnen al gauw boven bepaalde grenzen komen... waardoor ze hun recht op huurtoeslag uh, gaan verliezen. Nou, het effect is dat mensen nog meer in de armoede komen. Dat is één effect. Het tweede effect is dat heel veel inwonende kinderen... nu ergens anders woningen gaan zoeken... waardoor de wachtlijsten alleen maar toenemen. Meneer Monash, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nee, Klopt, daar zijn we ook altijd tegen geweest. Dat is een maatregel van het vorige kabinet. Wat we gelukkig wel samen met CDA hebben kunnen regelen is dat voor, uh, alleen nog geld voor kinderen die ouder zijn dan 23. Dus als je een kind inwonend hebt die ouder is dan 23... en die verdient bij, dan wordt dat meegeteld. Ik had het liever uh, ook uh, breder, uh, breder gezien. Maar het is niet zo dat elk kind wat verdient dat dat bijgeteld wordt. En vaak zijn kinderen die ouder zijn dan 23 het huis al uit. Meneer Monash, wilt u nog wat zeggen? Ik ben heel bang, dankbaar voor de zendtijd die u mij ter beschikking heeft gesteld. Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid, hartelijk dank. meneer Paping, u heeft het toch nog gehaald. We hebben u goed kunnen beluisteren. Ja. En ik Mag dank ik het u... laatste woord nog hebben? Waarom zou dat moeten? <laughs> nou ja, misschien kan ik nog wat zeggen over de deal... waar morgen Edes over beslist. Uh, want ik denk dat het een heel slechte zaak is... als die deal door de corporaties uh, geaccepteerd wordt. Ja, dat wordt, binnen, dat wordt. Dat wordt binnen Edes door al die corporaties wordt het besproken... Ja, maar goed, de huurders zitten daar niet bij. Maar ze verlogen wel hun bestaansrecht op deze manier. Directeur Ronald Paping van de Woonbond wilde graag het laatste woord. Echt, ik ben zo vriendelijk vandaag. Hij krijgt het. We lopen toch achter. Twee over half twaalf. Dit is Radio 1. Hier is Dorold Megens met het NOS De VVD en de PVV in de Tweede Kamer verwachten van staatssecretaris Teven dat hij proefverlof voor Volkert van der Graaf opnieuw zal weigeren. De moordenaar van Pim Fortuyn mag met proefverlof. Zo heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing bepaald. De uiteindelijke beslissing daarover wordt genomen door Teven. Die gaat daarover nadenken, zei hij een half uurtje geleden op Radio 1. Teven vindt nog steeds dat de mogelijke maatschappelijke onrust... in de maatschappij zwaar moet wegen.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 En drie grote aandeelhouders van Microsoft... dringen aan op het vertrek van oprichter Bill Gates... meldt persbureau Reuters op basis van informatie van ingewijden. De investeerders vinden dat de rol van Gates niet meer in verhouding staat... tot zijn afnemende aandelenbelang in Microsoft. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie, de Jolanda van der Velde. Na een aanrijding op de A16, Breda, richting Rotterdam... voor de Van brinnen noordbrug drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht, er blijft er eentje open. Zo meteen. Gids.fm Met Felix Beurders. Mij maakt het allemaal niet uit. Zometeen, wat moet de Kamer met de kleinerende tweet van Geert Wilders richting waarnemend Kamervoorzitter Kadisha Arip? Muziek komt van Jannes Graaf. Ja, dat is gaan. Ontzettend leuke Nederlandse zangeres met het nummer Different heet het. Ja. De Gids. Teleurstelling overheerst gisteravond bij de oppositiepartijen. toen ze de voorstellen van minister Dijsselbloem gepresenteerd kregen. Vandaag gaan die partijen, waarmee te praten valt althans. weer om de tafel zitten met de minister van Financiën. Maar wat nu als die onderhandelingen helemaal in het honderd lopen? Ik vraag dan Francisco van Jolen, eindredacteur van de Opinie in de en Peter Kee, politiek redacteur bij Pauw en Witteman. Misschien heeft u ze net al een beetje horen mompelen. Heer, goedemorgen. Mogen. Eerst even wat anders. Er is een tweet verschenen van Wilders. En die ging als volgt. Het zal nooit wennen. Een Marokkaanse Ariep vanmiddag als kamervoorzitter met de Koran voor haar neus. In de Nederlandse Tweede Kamer. Hoe is dat gevallen? Ja, ik sprak er kort nadat die tweet was uitgegaan. En we hebben er even met verbazing naar gekeken samen. En... Ja, ze wilde er eigenlijk gewoon niet zoveel aan te besteden. Maar ik merkte wel dat ze er wel echt... Ze er wel geraakt. En dat verbaast me ook helemaal niet. Uh, en ja, wat ze er eigenlijk over zei was... Uh, wat moet je nog meer doen om te bewijzen dat je volledig geïntegreerd bent in Nederland? Dan deze functie uitoefenen. Nee, nou, dat vind ik eigenlijk de beste reactie. zieke reactie. En uh, daar kun je het ook bij laten, vind ik. Jij vindt eigenlijk dat je het gewoon over je kant moet laten gaan? Nee, nee, nee, maar wat zij doet is heel verstandig. Wat en dat zij, zij, zij als reactie. Ze wilde, wilde verder ook helemaal geen aandacht aan besteden. Zij moet daar ook niet op reageren. Nee. Nee. Maar ja. het, ik zag wel, Samson die gooide meteen een tweet uit. Het was een beetje zalvend. Maar kijk, het is wel weer een, iets opvallend. Dit is een... Uh, daar hoef je niet omheen te draaien. Het is gewoon een racistische tweet. Dus, Waarom dan? Nou, omdat hij het alleen over haar afkomst heeft. He? Dus hij, haar naam staat ook tussen haakjes. Dat zie je niet. Maar hij zegt een Marokkaanse. En dan tussen haakjes Ariep. Het is eigenlijk niet zo belangrijk of dat nou Ariep is ja of nee. Het gaat erom, een iemand van de Marokkaanse, die in Marokko geboren is... die mag dat nooit worden, daar kan je niet aan wennen. Nou, dat betekent eigenlijk dat hij ook zegt... ja, een werkgever die tegen sollicitant zegt... ja, weet je wel, je, hebt wel de, je, doet, je voldoet wel aan de eisen... maar ja, je bent een Marokkaan, daar kan ik nooit aan wennen. Maar het wennen. natuurlijk ook over die Koran die er lag. Nee, want dan zou hij het ook zeggen als Bosma er zit. Dat zegt hij het nooit. Het zal nooit wennen. Een PVV'er als Kamervoorzitter, want die is ook... Eh, plaatsvervangend Kamervoorzitter, met een Koran voor zijn neus. Dat zegt hij eigenlijk nooit. Nee, het gaat erom dat het een Marokkaanse is. En dat is, hiermee is hij weer een grens over gegaan. Hè? Dit is gewoon, ik bedoel, als hij die, als die buiten de Kamer gezegd zou hebben... zou hij ervoor veroordeeld worden. En terecht. is gewoon je reinste racisme. Echt. Ja. Want die Koran, ligt er altijd. Die, die Koran ligt er altijd. De Bijbel ligt er ook. Nou ja, als je vindt dat dat niet moet... moet je daar een wetvoorstel voor inzien. En moet je ze allebei weghalen ja Nou ja, wat wel opmerkelijk is... is dat Bosma en Ariep... die zitten in, samen in het presidium... werken nou samen, weet je wel. Je zou toch denken van... dan doe je dat soort uh, tweets... laat je dan niet uitgaan. Maar mensen het, hebben het, zoveel met elkaar te maken. Het, het heeft en, niks met dat persoonlijk te maken. Je mm. gaat geen discrimineren... je gaat gewoon geen racistische tweets uitsturen. Dat is wat er aan de hand is. Het, maar goed, Ariep kan uh, dus op deze manier niet reageren... want die, die, die moet doen zoals ze nu gedaan heeft. Ja. Wat, wat moeten andere partijen doen? Nou, ik doen? vind wel dat je... hiermee gaat hier een grens over... en ik vind niet... je hoeft daar voor de rest niet veel uh, uh, uh, dingen van te maken... maar ik vind wel dat je als partijen ook zeggen, weet je wat, wij gaan eens. Want wilden ze een beetje aan het radicaliseren, hè? daar heb je ook een verantwoordelijkheid om dat tegen te gaan. Dus zeg van, nou, weet je wat, als zij zich zo gedragen, dan moeten wij maar eens een jaartje niet met ze samenwerken. Geen moties van ze steunen, geen dertig geleden debatten van ze aan, met ze helpen. Gewoon zeggen, oké okay, jongens, dan sta je er ook maar alleen. Uh, uh, je ja, ja gaat weer een paar stappen te ver. En oh, te te snel. ver. Maar kijk, wat ik wel opmerkelijk vind. is dat. Soms zit je op de Kamer bij, bij een fractievoorzitter. Uh, die net enorme ruzie heeft gehad met Wilders. en even later zijn ze aan het bellen. samen om te overleggen hoe ze een bepaald onderwerp gaan, gaan aansnijden. of ze elkaar steunen. Nou ja, en dat. Je mag wel verwachten dat dat soort contacten... die toch semi-zakelijke of bijna vriendschappelijke contacten soms... dat dat wat minder zou worden in de kamer. Dat mensen in de wandelgangen lief en aardig tegen elkaar doen. Je hoort ook altijd dat dus een hele aardig man wordt. Dat zal ook een aardige man zijn, maar dat is helemaal niet belangrijk. Dat wordt steeds minder te begrijpen. Zeker als je die aanvaring van vorige week dan bij de algemene beschouwingen... dan kun je bij je niet voorstellen dat Pech en Wilders... daarna weer gezellig over te Maar daar moet je het ook niet hebben. Het gaat niet om de persoon Ariep... Want dat staat ook in die. Die staat tussen haakjes. Het gaat erom: hij zegt. wij zitten in de Nederlandse Kamer. en er zit een Marokkaanse Kamervoorzitter. Oftewel, jij kan nooit Nederlander worden, je kan ook nooit Nederlander zijn. Waarom niet? omdat je ergens anders bent geboren... of omdat je ouders ergens anders gaan geboren. Dat is klassiek racisme. Jij kan iets nooit goed doen, want je hebt een verkeerde huidskleur... of je hebt een andere huidskleur. Dat is wat hij zegt. En daarmee, dat is voor het eerst dat hij dat doet. Ik ga naar de onderhandelingen die minister Dijsselbloem van Financiën... op dit moment aan het voeren is... met de welwillende dames en heren van de oppositie. Als die nu nergens toe leiden, wat dan, Peter? Nou, dan, ja, weet je, dan krijg je een hele lange uh, onzekere tijd... waarbij steeds, steeds akkoordjes moeten worden gesloten. In de, vooral in de, met de Eerste Kamer-fracties. Dus om in de Eerste Kamer verder te kunnen. Um, dus je krijgt eigenlijk een voortdurende formatie. Wat we nu ook een beetje zien. We zien een soort tussenformatie. Maar dat krijg je dan uh, om de twee weken weer op uh, ieder, ieder onderwerp. En dat is heel vervelend voor deze coalitie, en maar ook voor ook het land. En een grote gat in de bezuinigingen dan? Uh, nou, niet direct, want ik denk dat op heel veel punten... zullen akkoordjes gesloten kunnen worden. Alleen dat uh, pensioenplan wat volgende week in de Eerste Kamer aan de orde komt... als dat daar niet doorheen komt, dan slaat er meteen een gat van 3 miljard. Dus dat is wel echt uh, uh, flink. Als het belastingplan niet door de Eerste Kamer komt... in december pas overigens... Dan, uh, dan blijft het oude belastingregime in stand. En dan is het nog niet zo duidelijk hoeveel geld het kost. dat kost. Dat betekent vooral dat middeninkomens en lagere inkomens... Uh, veel meer koopkrachtverlies uh, zullen hebben... dan dat ze op dit moment uh, hebben, zeg maar. Maar hoe lang gaat het doormodderen nog door? Of is het geen doormodderen wat er op dit moment in Den Haag plaatsvindt? Nou, het wordt door de oppositie gekwalificeerd als doormodderen. En die zeggen van, maak dus een keuze, kabinet. Ik kom met een, met een echt plan. Maar... Gisteren was de toon in de wandelgangen voordat dat, dat die praat, dat praatpapier uh, werd neergelegd. Praatpapier van Dijsselbloem, waarop ja. de zogeheten bouwstenen stonden. Ja, ja. De, de, voordat dat er lag, was iedereen zo sceptisch. en neemt zei van wat een flauwe kul, wat een onzin... en wat een waarloos kabinet hebben we toch... en ze komen met niks en ze kiezen niet. En in ieder geval bij één partij is die toon toch wel merkbaar veranderd. Ik bedoel, GroenLinks begint wat meer perspectief te zien in dit verhaal. En dat is natuurlijk begrijpelijk, want ik zie alleen maar vergroening, vergroening, vergroening. Dus die moeten hier wel op aanslaan. Uh, en de PvdA wil heel graag GroenLinks als een soort. Uh partner. Uh, ze niet genoeg aan de Eerste Kamer natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. Kijk, het doel is dat, dat D66 of de ChristenUnie ook mee gaan doen. Of de SP misschien in de Eerste Kamer. Met een aantal dingetjes. Dat heeft de Roemer ook altijd gezegd. Met, de belasting, he. met het belastingplan, ja. We ja. ja, had nu geen gesprekspartner. Kijk, wat wel dus... grappig is. Je ziet dat de CDA heel erg tegen de PvdA tekeer gaat. He. Die probeert de PvdA onder druk te zetten. Waarom doen ze dat? Niet omdat ze tegen de PvdA zijn. Maar omdat Buma de kiezers moet weghalen. Bij de VVD. Dus die moet die kiezers aanspreken. Want daar zitten ze. Ja, ze zet vooral de VVD onder druk. Met, met allerlei punten uit de Ja, maar hij gaat in het openbaar te keer. Hij zet ja. zich vooral te, te, te, tegen de PvdA. Dus je zal zien dat de PvdA wat. Ja, die heeft daar geen steun meer te verwachten, dus die zal dat wat anders moeten zoeken. Jolanda van der Velde vanuit Den Haag met een spookrijder op de Nederlandse weg. Bent u onderweg op de A50 Eindhoven-Oost, dan komt u tussen Eindhoven en Veghel een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechtsrijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, bent u onderweg op de A50 Eindhoven-Oost, dan komt u tussen Eindhoven en Veghel een spookrijder tegemoet. Peter, vorige week zei je al dat het kabinet een beetje klaar is met het CDA, maar die partij praat nog wel mee met Dijsselbloem. Ja, maar die, die, die, dat is ook heel interessant, want en spannend, want hoe lang gaan ze met elkaar praten? Want dat is, eigenlijk is dat een vast, weet je. Want die gesprekken met het CDA... er zit in dat hele pakket bijna niets wat het CDA uh, graag wil. En um, ja, nu gaat, Dijssel, uh, gaat Buma en, en zijn woordvoerder... gaan vanmiddag waarschijnlijk bij hem op bezoek, bij Dijsselbloem. En uh, ja, dat zijn gesprekken voor de bühne een beetje. Uh, het spannende is, wanneer, zegt wie... we stoppen met deze onzin. Niemand wil dat als eerste zeggen, waarschijnlijk. Nou ja, dat is de vraag. Kijk, op een gegeven moment... Kun je ook niet meer die gesprekken volhouden? Want als het CDA helemaal niets krijgt, dan, dan ja, hebben ze ook geen verhaal om uit te leggen van waarom zit jij daar nog te praten. Maar voor de blame game, wie heeft, het, wie heeft uiteindelijk het eerste afscheid genomen van uh, de ander? Wie um, heeft zich onverantwoordelijk gedragen? Daarvoor is het heel erg belangrijk. Uh, welke partij als eerste de stekker uit, dat, uit die gesprekken trekt. Maar al die partijen die betrokken zijn met de onderhandelingen nu... op dit moment in Den Haag, die willen geen nieuwe verkiezingen. Dus ja, je zou aan de andere kant kunnen zeggen... laat maar, laat maar, laat maar gaan. We zien wel wat er, in de, wat, wat er in de Eerste Kamer gebeurt. Nou, dat, dat, dat is wel de, de, achter de hand. Is, is Want wie durft dit kabinet naar huis te sturen? Dat gaat niet gebeuren. Dat, ja, wat je krijgt dan een soort Amerikaanse situatie. Hè? Dan moet het CDA, die moet voor de Republikeinen gaan spelen. Wij storten het land nog verder in de ellende. Omdat wij nu helemaal vinden dat onze punten nou ja, doorgevoerd die, die, die moeten situatie worden. Die is natuurlijk ook niet reëel. Doordat door, ook al hebben we de verkiezingen verloren... vinden we dat we, dat we recht van spreken hebben. Nou, dat, dat wordt dan nog een beetje raar. Jawel, maar dat het CDA um, op een gegeven moment... niet langer zal onderhandelen met het kabinet... en, en daar afstand van zal nemen. In de, de Tweede nemen. Kamer. In de Tweede Kamer, dat is uh, een ding dat zeker is. En dat, in de Eerste Kamer kunnen ze dat ook doen als andere partijen. Maar, de, ja, maar de vraag is ernstig of ze dat in de Eerste Kamer gaan doen, omdat een heleboel dingen die. Ja, dit kabinet drijft onder andere op de, uh, de polder. Nou, het CDA in de Kamer is de polder, want daar onderdeel van Brinkman is van de werkgevers. Die gaat dat allemaal niet torpederen. Nee, ze zullen ook niet alles torpederen, maar een aantal essentiële punten wel. Ja. En dat, dat gaat dan toevallig over dat uh, pensioenplan en het belastingplan. Peter K, politieke redacteur bij Paul Witteman en Francisco van Jola, eindredacteur van Opinie en debatsite in Midweek Den Haag. Volgende week is het weer woensdag, zijn de heren er weer. Hartelijk dank, you too. Natuurlijk stuck in a moment. You can get out of it. You too. De Gids. En Als je zo'n progressief bentje bent... en je wilt niet meer muziek maken... dan breng je dat natuurlijk allemaal niet meer uit op een cd... Dat, uh, die muzieknummers. Want ja... Wat is een cd nog tegenwoordig? Je maakt een app. Dat is ja, precies het... wat de band Tin Man en de Telefoon heeft gedaan. En Botti Jellema, goedemorgen. Die cd is ook alweer 30 jaar oud natuurlijk. Ja, Jij, Jij weet er alles van, hè, van die app. Die app die, uh, hebben ze uh, vorige week gepresenteerd. En ik heb hem hier op een tabletcomputer uh, voor me liggen. En ik dacht, van well, misschien is het leuk als je eventjes gaat proberen. Het is heel interactief. Ja. Um, als ik bijvoorbeeld even op dit knopje druk. Dan uh, laat hij het leren, En dan moet ik playen. Dan zie je een hoofd in het uh, beeld verschijnen. Dan ja. druk je op uh, play en dan verschijnt er een uh, getekend hoofd in het beeld. En dan kun je de, de oogjes en de mond ervan die kun je een soort Ja, pintje heet dat hè. Ja. Alsof je foto groter maakt. Ja. En dan begint er muziek te spelen. Ja, dat was het maar waar. Ja, ah, kijk, zo. En we horen het eventjes niet via de lijn, maar wel via de speaker. En als je het mondje er nou ook bij doet. Mondje... De, Kijk. Dan beginnen al meer instrumenten. Nou, wat, wat leuk is, we hebben hier... Uh, uh, dit is het liedje, uh, Don't Call als We'll Call You. En uh, je maakt grafische onderdelen van wat je op het scherm ziet... maak je groter of kleiner. Ja. En naarmate je dat doet, gaan er niet dingen harder of zachter. Want dat, dat zou je verwachten. Uh, hè, want dat, uh, dan kun je een beetje DJ ja. zal ik maar zeggen. Met de verschillende onderdelen van de muziek, dus bijvoorbeeld de drums en de toetsen of de, uh, de, de bas, ja. die kan je dan in. Daar hoor je andere takes van. Dus er is daadwerkelijk iets anders ingespeeld en dat hoor je uh, verschijnen. Hè? Als, ik die, als ik dat mondje bijvoorbeeld een beetje kleiner maak. dan wordt die snapper gitaar ook kleiner of niet? Dan, wordt, dan hoor je minder drums. Oh, dan hoor je minder drums. Uh, en we het... hebben nu het linker oog drums en we hebben een recht. mondje. En er is nog een rechter oog beschikbaar ook Je hoort wat galm bij en al die dingen. meer. Ja, het is zo via ja? de speaker wat ingewikkeld te horen. Maar de lijn werkt hier even niet. Nou ja, het is dan maar even zo. Maar je hoort dus een andere teken. Dus het is net even ja. wat anders dan... Uh... Ja, ik snap het. Maar wat je dus ziet is een, een, een tekening op het moment dat je die app opent. En, ja. ja en wat dan... het muzikaal interessant maakt is dat je dus... Normaal gesproken krijg je een afgemaakte mix van, ja. van, van alle liedjes. Die hoor je op een cd. En je hoort niet wat, de verschillen, wat voor verschillende uh, lagen daaronder zitten. En uh, verschillende instrumenten. En ook niet wat voor, op wat voor verschillende manieren. dat er, Soms gebruiken muzikanten wel tien of twaalf takes voordat ze... Uh, klaar zijn met een, met een baslijn. Dus je kan zelf een beetje geluidstechnieken spelen. Je kan die verschillende tracks, die verschillende opnames, die kun je hier inderdaad een beetje, uh, een beetje gebruiken. Nou, Tim Men en de Telefoon, daar hebben we het over namelijk. Ja. De, die hebben het uitgebracht. Dat is een club muzikanten die theatrale en visuele aspecten in hun shows brengt. Ontzettend nu, leuk. Ik heb ze gezien op Oerl. Ja, jazzmuzikanten. En uh, hun muziek bestaat dus deels uit improvisatie. Hun muziek is nooit hetzelfde. En daarom wilden ze zo, ook zo'n app. Dat zegt uh, Tony Roo. dat is de toetsenist van Tim Men en de Telefoon. Dat vond ik een, een hele leuke andere manier om eigenlijk dat probleem op te lossen: dat je in de studio zit en je hebt één versie die je goed vindt. Vaak heb je meerdere versies die je goed vindt. En, en maar eentje maakt het uh, tot de plaat. En dat is zo zonde, want uh, de mensen thuis zouden het vaak ook leuk vinden om die andere versies ook te horen. Yeah. Als je erbij bent in de studio, ben je vaak, denk je vaak van: oh, wat gaaf. En dan, Oh, die teken is ook te gek. Maar, maar heb je niet het idee dat je als, als artiest, als, als muzikant... uiteindelijk toch één product wil afleveren? Van deze, deze teken voor mijn part. Dan moet je naar luisteren, want dat is wat ik heb gekozen. Misschien dat het meer van toepassing is bij popmuziek. Maar bij geïmproviseerde muziek speel je iedere avond een andere versie. En die versies kunnen heel erg verschillen. Hmm. Dus ik vind dat, dat juist heel moeilijk. En ik denk dat heel veel mede-jazzmusikanten dat ook moeilijk vinden. Je hebt dan een te gekke teken gespeeld, maar je speelt die solo nooit meer opnieuw. Dat, dat vind ik juist zo, zo gaaf als je dat een klein beetje kan overbrengen. En dat, daar is nog een lange weg in te gaan. Dat kan natuurlijk nog veel gekker. Ja, de cd vinden ze een beetje een verouderd medium. Ze willen meer met hun muziek kunnen doen uh, dan wanneer ze een album uitbrengen. Ze hebben dat wiel niet helemaal uh, zelf uitgevoerd. gedaan. Ja, uh, IJslandse Bjarke. zangeres Björk heeft het, ook, uh, heeft het ook gedaan twee jaar geleden. Uh, Tim Man en de Telefoon hebben hun app afgelopen donderdag gepresenteerd tijdens een concert... En daar hebben ze hem meteen ook ingezet. Want uh, ze hebben hem gevuld met naast die, die vijf nummers... deze vijf knoppen met vijf nummers eronder, hebben ze ook nog een afstandsbediening ingebouwd. Een remote control. Dat is eigenlijk hetgene wat ik er zelf het meest bijzondere aan vind. Aan de hele app. En als hier een remote control staat... En, en we zijn live bij een concert... dan, dan kan ik vanaf mijn piano die uh, telefoons doen veranderen. Dus per nummer kan ik uh, wat veranderen in het scherm. Of de telefoon doet mee of je moet schudden of je moet keuzes maken... We hebben bijvoorbeeld, dat, dat spelen we gewoon een jazz en dan kunnen mensen stemmen voor wat ze willen zien gebeuren. Dus nou, dan zie je inderdaad de meters oplopen van ah, piano solo of drum solo. Of... <laughs> en ja, dat, dat is gewoon heel grappig, want wij ja, normaal doe je dat, bepaal je dat zelf, maar nu zit je gewoon te wachten. En dat... ja, maar je hebt dus een beeldschermpje voor je staan en dan nee, zie je nee, dat? dan zie je, dan van... zie je dat op groot scherm. Iedereen ziet het, ja. En op een gegeven moment gaat het richting een piano solo en ja, dan mag jij je gaan voorbereiden. Ja, en dan, dan zie je dus van ah, next piano solo. En het is natuurlijk heeft een hoog humor gehaald. Dat, ja. dat is gewoon heel grappig. Ja. Uh, hier hoor je nog eventjes een koe. <laughs> een koe, dat wil zeggen een tekening van een tekening koe? Van een tekening van een koe. Die, je daarop, uh... die kan ik op verschillende... Uh, op verschillende... Uh, kleine, kleine andere tekeningetjes slepen. Bijvoorbeeld een maandje, dan hoor je het zo een beetje tingeltangelen. Ja. Maar ik kan, hem, ik kan hem ook naar een... Uh, naar wat wilder, naar... Uh, en dan wordt, wordt de muziek wat wilder. Ja, dus nou je... goed, uh, zo, zo kun je dus uh, dat heel actief uh, krijgen op die manier. En, maar dat kunnen ze dus ook live, dit hele ja. trucje. Ik kan vanaf het piano dan, dan, dan een knop indrukken en dan, dan staat er van ja, 20 seconden om te stemmen, om te kiezen. En dan heb je zeven versies om te kiezen. En dan zie je dus die stemmen oplopen. Mm -hmm. En op het moment dat het in beeld komt, switchen wij. Maar dat kan op een heel ongelukkig punt zijn, want toch moeten we dan overgaan. Maar we blijven tegelijkertijd wel in hetzelfde liedje. Dus het is een hele het is een schizofrene manier van, van uh, omschakelen. Ja. Nou ja, wat de muziek betreft vindt hij dus die interactie het meest interessant. Eh, het samen met je publiek vormgeven aan eh, je optreden. Maar muziek uitbrengen in een app heeft ook nog een ander voordeel. Onze muziek is niet de meest makkelijke muziek in de wereld. en Dat betekent vaak dat we niet zo snel een distributiedeel kunnen krijgen. Maar het wordt nu al volop gedownload. Je bedoelt dat het weinig op de radio wordt gespeeld? Ja, het wordt, nou, het wordt moeilijk op de radio gespeeld. Sommige programma's wel. Maar het is, je kan, we krijgen niet zo snel een distributiedeel... Waardoor het dus niet in alle winkels ligt. Nou, dat wordt steeds minder relevant, maar dat is een tijd terug probeer je het natuurlijk wel. En nu wordt het gewoon gedownload in China en Rusland op het moment dat je het uitbrengt. En dat is een heel ander verhaal, want normaal krijg je dat nooit in de winkel in Rusland. Tin Man en de telefoon. Die app is dus uitgebreid uh, vorige week donderdag. Ja. Tijdens een presentatie uh, in het Bimhuis ja. hebben ze ook gemuziceerd. Gemusiceerd En dan dus, kon je met de remote kon je, kon je nou stemmen. Wil je een piano-solo of wil je een drum-solo? Werkte dat? En, ja, dat werkte. Hij, hij zei van ja, Tony zei tegen mij... De, de, de, het was nog wel een beetje ingewikkeld... omdat er iets van 80 telefoons meededen op dat moment. Dat was voor de server daar een beetje ingewikkeld. Maar uh, hij zei ja, dat is een kwestie van nog even testen. En spelen ze in het hele land de komende tijd? De komende tijd toeren ze met, uh, met dit idee en met die app. En dan uh, kun je er allemaal aan mee. Doen. Dus ze hebben hem nu alleen nog maar in de, via de iTunes store, maar binnenkort komt hij ook via... Android. Ik zag ze zoals gezegd op Oerol, het was zo geweldig, want ze hadden een bandje opgenomen van een mevrouw van KPN Telecom ja. die zegt dan, hallo, dus KPN Telecom er zijn nog zoveel wachtenden voor u. We kennen en, het en allemaal. Tu, tu, tu. En op dat, op dat ritme van, van die tonen ja. uh, improviseerden ze weer geloof, tot die mevrouw, exact ja. voordat die mevrouw weer zei er zijn nog maar zoveel wachtenden voor ja. u. Ja, ja, ja. ja dat, is, dat is de muziek die ze maken. Ze maken graag gebruik van, uh, van geluiden uit de echte wereld die Jellema. Waar kijk ik bij voorkeur nog naar vanavond op televisie? Nou, als u nog nooit iets begrepen hebt van de commotie rondom het higgs deeltje... dat lang gezochte, allerkleinste deeltje dat een rol zou hebben gespeeld... in de oerknal en dus in het ontstaan van het universum... dan kunt u vandaag kijken naar Klokhuis. Die moeten we het toch zo kunnen uitleggen dat ik het ook begrijp. Om zeven minuten voor half zeven op Nederland 3. En verder, Tiemal Beter, dat is een uurdurend programma over het onderwijs. H&M 1 zoekt uit wat onderwijs 2.0 inhoudt. Hij bezoekt oude en nieuwe scholen... en duikt in de huidige onderwijsvernieuwingen, iPad-scholen. Maar ook het traditioneel onderwijs uh, bezoekt hij. En hij vraagt zich af, zitten kinderen in het onderwijs niet te veel in een keurslijf? Een extra lange uitzending van Tiemal Beter om vijf voor half acht op Nederland 2. Surf naar de gids.fm. Graag tot morgen. Dan kom je op twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Een raadsheer...